9 uur, het los journaal door Megens. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen... komt weer in verzet tegen het elektronisch patiëntendossier. De vereniging vindt dat in het systeem... de patiëntgegevens niet genoeg beschermd zijn... waardoor die in verkeerde handen kunnen vallen. Bovendien zou het EPD een schending van het beroepsgeheim zijn. In december werd al een kort geding overwogen. Dat ging uiteindelijk niet door. Er werd gekozen voor een dialoog met de verzekeraars...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 en heeft het lokale management op non-actief gesteld. Imtech werkte in Polen onder meer aan de bouw van een groot pretpark... ter waarde van 680 miljoen euro. Het was de grootste order ooit voor Imtech. Op dit project en op een opdracht voor de bouw van een biocentrale... moet het bedrijf nu tenminste 100 miljoen euro afboeken. Onduidelijk is of het lokale management van Imtec in Polen heeft gefraudeerd... of dat de opdrachtgevers fraude hebben gepleegd. De activistische aandeelhouder Frans Vaas vecht de rechtmatigheid aan... van het onteigenen van achtergestelde obligaties van SNS. Hij richt daartoe de Stichting Obligatiehouders SNS op... en stapt naar de Raad van State. Vaas is de tweede die een schadeclaim indient. De Vereniging van Effectenbezitters maakte vrijdag bekend... de onteigening aan te vechten bij de ondernemingskamer. De president van de Hoge Raad der Nederlanden, Geert Korstens... steunt het protest van rechters tegen de hoge werkdruk...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 Nou weer nog. De dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag knapt het op, breekt de zon door. Middagtemperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden. De westenwind is eerst matig tot vrij krachtig, later toenemend tot krachtig. Aan zee waait het geregeld hard windkracht 7. ANEB-verkeersinformatie. Ah, de ochtendspits is vrij druk verlopen. De meeste file staan nu nog in de regio Utrecht en in het zuiden. Een paar bijzonderheden nog. Op de A7 Heerenveen richting Groningen... tussen Friese Palen en Leek, 5 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is weer vrij. De file op de A12 richting Den Haag is lang. Tussen Soetermeer en Den Haag, 12 kilometer. Dan de A20 naar Gouda. Na een ongeluk bij Moordrecht, 6 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht... Op de A28 van Zwolle naar Utrecht nog 8 kilometer tussen Nijkerk en Leusden. De N3 Dordrecht richting Papendrecht voor de Merwedenbrug 7 kilometer stilstaan. En de N212 Woerden-Vinkeveen is in beide richtingen dicht bij kokingen En dat komt door een ongeluk. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd. Maar u weet nu al dat het morgen nog sneller moet.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Luister goed, we hebben een uniek geluid voor u. Ja, dat was een rijdende Vira. De gemeente Den Haag en Antwerpen gaan samen strijden voor een terugkeer van de internationale treinverbinding tussen beiden. En dan eentje die wel rijdt. En we gaan eerst naar SNS Real, want er is een tweede groep beleggers die heeft zich gemeld. Wel geld van de een genationaliseerde bankverzekeraar. Het was al bekend dat de Vereniging van Effectenbezitters een procedure start. En vandaag wordt de Stichting Obligatiehouders SNS opgericht. En Frans Vaas wordt de bestuurder van die nieuwe stichting. Meneer Vaas, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al wat dit u gaat kosten? Wat het mij gaat kosten, ja. ja? Het, als ik de groep uh, die wij hopen uiteindelijk te gaan vertegenwoordigen, uh, praten we over 1,8 miljard uh, aan obligatieleningen, wat in één klap uh, tot nul is gereduceerd. Dus dat is de schade. En voor u persoonlijk, weet u dat? Uh, ik ben persoonlijk geen uh, obligatiehouder. Oh, u bent zelf geen uh, obligatiehouder. Goed. W wat is uw kritiek? Uh, de kritiek is dat uh, wij uh, de zorgvuldigheid willen toetsen uh, die de Nederlandse Bank en de uh, minister Dijsselbloem hebben uh, betracht bij het... Uh,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 eigenaren van iets nou wij zijn geen eigenaren van de uh, van de bank dus dat is de allereerste vraag en de tweede vraag is natuurlijk van uh, waren er geen alternatieven hm. Ja, dus u spreekt eigenlijk hier de staat voornamelijk aan en niet zozeer de bestuurders van toen bij sns bijvoorbeeld nou, dat is een uh, procedure die uh, een van de alternatieven is bij de ondernemingskamer... een wanbeleidprocedure, mm. maar daar richten wij ons niet in eerste instantie op. Het gaat, er, uh, het gaat erom dat, naar nou, wij begrijpen uh, met het oplossen van de problemen bij property finance... er een uh, gezonde tak overblijft, een bank en een verzekeraar... met een winstpotentieel van 500 miljoen uh, euro per jaar. Yeah. En de vraag is dan natuurlijk... Uh, of dit dan nodig is geweest. Ja, dat u... begrijp ik. Maar, maar, maar de staat heeft toch deze problemen niet veroorzaakt? Maar nee, die, die hebben deze problemen niet veroorzaakt, maar die hebben wel de beslissing genomen om niet zorgvuldig te kijken naar alternatieven waar aandeelhouders en achterstelde obligatiehouders een bijdrage aan hadden kunnen leveren. Ik noem u net de 1,8 uh, miljard sorry, waar het om gaat, als u dan kijkt dat dat rentelasten met zich meebrengt van 150 miljoen, uh, je zou daar ook wat creatiever mee om kunnen springen, dat je dan aan rentekortingen denkt of aan het omzetten van uh, deze schulden in aandelen, dat zijn ...en dingen ja, waar in ieder geval de vermogensverschappers nooit over geconsulteerd zijn. En dat vinden wij uitermate onzorgvuldig. Te meer Daar het natuurlijk ook al een bedrag, 1,8 miljard is nogal een bedrag... ...en waar uh, de aandeelhouders zich overigens ook uh, terecht beklagen... ...praat je daar over een marktwaarde van 250 miljoen. Dus hmm. de groep uh, die wij proberen te vertegenwoordigen is zeven keer zo groot. Meneer Faes, dit valt niet meer onder het risico van obligatiehouden. <tus> Nee, de, dat is een, uh, laat ik het zo zeggen, dat is iets wat in het de publieke opinie op dit moment heel erg speelt en waar de Nederlandse bank en minister Dijsselbloem denk ik handig uh, gebruik van maken. Um, zeggen van ja, je loopt toch risico, dus je wist toch wat je wat je deed. Nee. Nou, als je ziet wat voor informatie uh, er de afgelopen maanden of de afgelopen dagen eigenlijk naar buiten is gekomen over wat men in de maanden ervoor al wist. Dan uh, vraag ik me dus inderdaad af of je wel uh, ge goed geïnformeerd bent. Dat nee. is het punt. Maar moeten obligatiehouders zelf niet uh, op zoek naar informatie? Hadden ze, uh, want dat wordt nu ook gezegd over de Nederlandse bank, hadden ze wel destijds uh, die investeringen van SNS moeten goedkeuren ja. in die vastgoedportefeuille? Hadden, hadden obligatiehouders daar misschien niet iets beter over na moeten denken? Die, uh, die hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. En ik sluit ook niet uit uh, dat daar uh, rekening mee wordt gehouden bij een uiteindelijke schadebepaling. Maar het is wat rigoureus om dan nu opeens maar te zeggen van de ene dag op de andere. Uh, er is niets meer en u noemt net ook de Nederlandse Bank. Mm. Uh, als u nou kijkt dat de Nederlandse Bank willens en wetens in december van het uh, afgelopen jaar, dat is dus een anderhalve maand geleden, uh, toestemming heeft verleend om participatiebewijzen die helemaal niet afliepen, nog uh, terug te betalen om daar okay. toestemming voor te verlenen, dan ge heeft ook de Nederlandse bank naar die obligatiehouders een volkomen uh, verkeerd signaal gegeven over hoe het bij die SNS-bank ja, ja, ja. ging. Die waanden zich veilig, zegt u eigenlijk. Ja, als je, als je gewoon daarop op terugdenkt, als je vlak voor de kerst een onverplichte uh, aflossing doet van tientallen miljoenen, nou, dan denk je, het zal zo'n vaart toch wel niet lopen. Ja. En eigenlijk tot en met uh, vorige week uh, was dat ook een beetje de gedachte. Het is een systeembank, kan niet omvallen, uh, er worden wel mogelijkheden bekeken. Dus, en, en ik zeg het dus nog wel, wij, alternatieven zijn mij niet bekend. En men ja. had, uh, als, als, je risico neemt, als je risico neemt, moet je natuurlijk ook in de Sluitvorming een rol kunnen spelen. En eigenlijk zijn die obligatiehouders buitenspel gezet. Goed. Frans Vaas wordt dus bestuurder van die nieuwe stichting, Stichting Obligatiehouders SNS. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Tien over negen geweest. Zorgverzekeraars moeten ziekenhuisrekeningen beter gaan controleren om de hoge declaraties en eventuele fraude aan te pakken, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit aan de verzekeraars. Jacob van Lambalgen van de NZA, goedemorgen.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 Dat gebeurt nu nog niet voldoende. Er zijn veel mogelijkheden voor, bijvoorbeeld via datamining... dat je gegevens met elkaar vergelijkt en dat het ook systematischer gebeurt. Dat het er beter uitrolt. Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd, mevrouw Van Lamboog. Als ik naar de supermarkt ga, dan vraag ik het bonnetje... en dan kijk ik even of het klopt wat daar staat. Dat is nu juist het probleem. Uh, veel mensen krijgen zelf hun, uh, hun rekening niet. Die gaat naar de zorgverzekeraar toe. En de zorgverzekeraar betaalt die. En die zou beter moeten de uh, controleren of de declaratie ook klopt. Maar zien de ziekenhuizen denken, ook die declaraties niet? De ziekenhuizen dienen de declaraties in bij de zorgverzekeraar. Jawel, maar goed. Er zit natuurlijk iemand achter die declareert. Dat is dus ook een gecombineerde actie. Wij. Uh, roepen zowel specialisten op om correct te declareren en niet meer te declareren dan wat ze hebben uitgevoerd aan de behandeling, aan de ziekenhuisadministraties om een correcte declaratie naar de zorgverzekeraar te sturen. En de laatste uh, fase in dat proces is dat de zorgverzekeraar dan ook controleert of de rekening terecht is en goed is. Heeft u aanwijzingen dat er te hoge declaraties worden ingediend en dat er dus gefraudeerd wordt? Ja, wij krijgen nog steeds veel meldingen en signalen binnen van mensen die hun rekening te hoog vinden. Er is ook onderzoek doorgedaan. Uh, door een onderzoekster Fleur Hazard vorig jaar. Die zei dat er in drie jaar tijd ongeveer 1 miljard uh, geld gedeclareerd is dat te veel is. Nee. Niet terecht. Ja, dus daar en... zijn wel aanwijzingen voor Maar ja, dus En het op... gaat natuurlijk om het in de hand houden van de stijgende zorgkosten. Nou precies, dat wou ik maar zeggen. Want ja. je kunt aan de ene kant bezuinigen en knijpen wat je wil. Als ze aan de andere kant het eigen risico verhogen, iedereen meebetalen. Maar als het geld aan de andere kant gewoon weglekt op deze manier. Dat, dat lijkt me niet helemaal de juiste, juiste weg. Die nee, dus daarom dringen we erop aan. Zowel bij alle drie de partijen dat ze dat systematisch en beter gaan aanpakken. En dat ze correct gaan declareren. En je merkt ook, doordat mensen een hoger eigen risico hebben... en dus vaker wel de rekening zien, dat ze er vragen over gaan stellen... Ja, en dat ja. ze niet begrijpen waarom ze veel moeten betalen... voor een bepaalde behandeling. Nu is 1066 euro voor het verwijderen van oorsmeer inderdaad wel heel erg veel. Um, zit het hem ook niet in het systeem? Ook ziekenhuizen klagen erover. Hè? Dat declaratiesysteem en de artsen hebben gewoon een reden nodig... om te kunnen declareren. Die moeten natuurlijk hun schoorsteen moet ook roken. Is het systeem wel goed? Nou, dit jaar is er, een, of vorig jaar, 2012, is er een nieuw declaratiesysteem in de ziekenhuizen van start gegaan. Dat ja, dat bedoel ik. Dot. Dat systeem. Ja. Ja. En, ja, dat systeem. En daarbij moeten artsen heel goed registreren wat er precies gebeurt in het ziekenhuis en wat de behandeling inhoudt. En dat sturen zij dan na de behandeling als één pakketje naar een computerprogramma. En die leidt dan de juiste behandelingscode af en daar komt dan het tarief bij. Dus in die zin is het systeem wel verbeterd. Als er goed geregistreerd wordt, krijg je ook de juiste code en kan je dus ook het juiste tarief afleiden. Ja, maar u heeft nog niet antwoord op de vraag gegeven. Is dit systeem wel goed? Leidt dat niet, uh, of is het niet te makkelijk om daarmee te manipuleren, te marchanderen? Nee, juist niet. Omdat nu artsen iedere uh, verrichting moeten registreren en dat opsturen. Dus het is niet meer de arts die van tevoren bepaalt wat de behandeling is en welke parameters het wordt door een computerprogramma. Ja, dat gedaan. is soms alleen maar ja. een handje geven of oorsmeer verwijderen en dan toch komt er een declaratie. Dat, dat vloeit uit dit systeem voort. Ja, dat klopt. Maar de, de, het systeem, in elk systeem moet een arts natuurlijk wel de vrijheid hebben om de diagnose te stellen die hij wil en de behandeling te bepalen wie daarbij hoort. Artsen hebben natuurlijk wel een medische vrijheid om te bepalen wat er bij een patiënt goed is. En dat moet je in ieder declaratiesysteem ook overeind houden. Dat is de basis van, van wat artsen doen. Maar artsen hebben wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dat ook goed te declareren en de behandeling te kiezen die gepast en nuttig is. En, en niet meer dan dat: de plicht om te kijken waar hun geld naartoe gaat. Mevrouw ja, van Landbouw. Absoluut. Hartelijk dank voor uw toelichting. Oké, okay, dat de Vira, je hoorde hem net, ja. Het zal hem niet worden, maar Den Haag en Antwerpen... willen kost wat kost een snelle treinverbinding. En dan is noodregelen het zelf. Straks de Haagse burgemeester van Aertsen daarover. Eerst de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg, Wijnand? Nou, de files nemen nu wel vrij snel af. Maar toch nog wel 29 files. Dus er staan er nog behoorlijk wat. Op de A20 is een ongeluk gebeurd naar Gouda. Bij Moordrecht 6 kilometer fiets. De rechterrijstrook is dicht. En er is veel vertraging zonder duidelijke oorzaak op de N3. Dordrecht richting Papendrecht... Er staat tussen de A16 en de Merwedebrug bij Papendrecht 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En nog iets wat niet wil vlotten: De nieuwe luchthaven van Berlijn. 150 ondernemers eh, die op die luchthaven actief zijn... die stappen naar de rechter, want ze willen namelijk het geld terug... dat ze hebben geïnvesteerd in die nieuwe luchthaven. Ze investeerden honderdduizenden euro's in winkels, restaurants en busbedrijven. Maar de opening van die luchthaven wordt al jaren steeds weer uitgesteld. En ondernemers vrezen nu dat ze het schip ingaan. Da ja, sie sehen jetzt hier noch zwei von insgesamt drei angeschafften Fahrzeugen, die wir angeschafft haben für unsere Linie zum Flughafen In Insgesamt haben wir 750.000 euro investiert für Fahrzeuge und Vertriebstechnik und sieben Mitarbeiter eingestellt. Dit zijn nog twee van de bussen die we hebben gekocht voor een Shuttle Service naar de nieuwe luchthaven, vertelt directeur Karsten Schulze van het busbedrijf Haru. We hebben 750.000 euro geïnvesteerd, zeven mensen extra in dienst genomen. En het leek een prachtig plan. We staan in de busgarage van Haru, oud-familiebedrijf die de markt precies kent. Waar zijn nieuwe lijnen nodig? Waar zijn de passagiers? Maar ja, naar een luchthaven die niet af is, daar wil niemand heen. Mal hebben we gezegd: oké, die monaten überbrücken we, weil het geen zin. Macht de mitarbeiter weer te entlassen, de te verkopen. We hebben het steeds kunnen overbruggen, zegt hij. De opening is al vier keer uitgesteld. En je gaat ook niet iedere keer de mensen ontslaan. Maar nu is het uitgesteld met onbepaalde tijd. En dat redden we niet. We hebben de nieuwe mensen weer moeten ontslaan en alweer een van de bussen verkocht, met flink verlies natuurlijk. We hebben de ontslagen en we hebben ook dat eerste in Hartje Berlijn zit het visrestaurant van Gregor Klessig. Je kan een gebakken vis kopen of gewoon vis of garnalen op een broodje. Net iets beter dan de snackbar, dus met een goed glas wijn als je wil en echte salades. Het gaat zo goed dat hij na vier stationsrestaurants nu een groot paviljoen op de luchthaven heeft gebouwd. Helemaal ingericht, maar alles is nu met plastic afgedekt al een paar jaar lang. U bent er laatstwee eens kijken, hoe ziet het eruit? Maar wanneer man dan in deze grote, leeren, toch ook al fertig gebouwde vlieghaven gaat en in zijn eigen geschäft waar we nog 400.000 euro investeerd hebben, daar werd ik schon zeer demütig en besturst en traurig. Het is zo treurig, Het terminal is eigenlijk klaar, maar er is niemand meer bezig met de bouw. En ons restaurant is ook klaar. Alles staat er. Voor tonnen. Vitrines, koelkasten, fornuizen, meubels. Daar schrik je echt van. En je wordt er heel verdrietig van. Wieso laten ze dat alles daar staan? Dat is verkummerd. Het probleem is natuurlijk dat het direct voor de laden gebouwd wordt, aangepast wordt en we durven niet vergessen, het is een vloeghaven. Het kan niet weg. Het is op maat gemaakt. Het moest allemaal aan speciale eisen voldoen voor de luchthaven. Intussen is de garantie al bijna weer afgelopen op de apparatuur. Dus als ik het nu weghaal, kan ik het niet eens meer goed doorverkopen. En ook voor hem is er geen perspectief meer wanneer de luchthaven opengaat. Het kan 2014 worden, maar net zo goed 2017. Al die tijd moet hij rente betalen op de lening. Hij heeft 2,5 ton van de bank geleend en hij verdient natuurlijk niks. Kunnen die schade op iemand verhalen? Alles voor ons natuurlijk is. We kunnen de luchthavengesellschaft verklagen, moeten bedenken dat een klager op tien jaar kan. Dat is moeilijk. Zo'n zaak kan wel tien jaar duren. Het is moeilijk voor ons om te bepalen wie er verantwoordelijk is. En al die tijd betaal je de advocaten en zo, zonder te weten of zo'n zaak echt een kans maakt. En ook de busondernemer onderzoekt nog of hij een klacht in kan dienen. Schultz vindt wel dat in ieder geval de politiek verantwoordelijk is. Uh, dan zijn ze irgendwann natuurlijk ook wel. Für verantwortlich zu machen, wenn dann die Kritiker recht hatten und äh, der Flughafen, wie wir jetzt feststellen müssen, uh, niet wordt. Ja, het is een publieke onderneming, allemaal belastinggeld. De overheid bouwt die luchthaven. Ze hebben ons steeds voorgelogen dat alles goed zou komen. Dus nu zijn ze ook verantwoordelijk als het misgaat. Nou, is er genoeg geld daar. Uh, We hebben ja jetzt vaststellen uh, durven dat jeder maand 15 tot 20. En geld hebben ze genoeg, zegt hij. Ze hebben net bekendgemaakt dat elke maand vertraging 15 of 20 miljoen euro extra kost. Dus geld hebben ze wel. En ze hebben er ook belang bij dat de bouw niet verder vertraagd wordt. Dus dat ze onze probleem zo snel mogelijk moeten oplossen. Om te proberen de schade der ondernemen te begrenzen. Maar dan hebben ze ook veel geld nodig. Want de opening van die nieuwe luchthaven in Berlijn gaat nog jaren duren. Bijdrage hoorde u van onze correspondent in Berlijn, Wouter Meij. We gaan met de trein, althans dat gaan we proberen. Het college van uh, burgemeester en wethouders van Den Haag bezoekt vandaag en morgen Antwerpen. Beide steden willen een internationale treinverbinding tussen de steden terug. De verbinding werd geschrapt door de komst van de Vira. We weten inmiddels wat daarmee gebeurd is. Burgemeester Josias van Aertsen van Den Haag, goedemorgen. Goedemorgen. Er is een tijdelijke verbinding in de maak. Hè? U kunt daarmee vanaf 18 februari, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, dat heeft de staatssecretaris vrijdag bekendgemaakt. Dat wil zeggen twee keer per dag vanaf 18 februari... en dan vanaf 11 maart uh, acht keer per dag... Maar ja, dat is een tijdelijke oplossing. Dat staat geloof ik wel een aantal malen in die brief. En wat wij willen en wat de stad Antwerpen ook wil, dat is een permanente verbinding die uh, ook betaalbaar is, zonder reservering en zonder overstap. Ja, ik hoor het al. U bent het een beetje zat wat ze in Den Haag aan het doen zijn. De grote jongens in Den Haag, laat ik het zomaar even zeggen. U wil het zelf geen regelen? Dat bedoelt u. Ja? Ja ja, ja, ja, ja. Nou, dat hoort u inderdaad heel goed. Nou, kijk, dit sleept, dit sleept al natuurlijk enige jaren. Er is in de tijd afgesproken, dat is nu alweer een aantal jaren geleden, dat als die Vira zou gaan rijden en we wisten toen nog niet dat dat ding nooit zou gaan rijden... althans voorlopig niet... dat er dan een goede compensatie voor Den Haag zou komen. Want Den Haag ligt niet aan de HSL-lijn. Maar ja, die, die is er niet gekomen. De staatssecretaris heeft begin dit jaar... een wat aparte afspraak met de Belgen gemaakt... zodat Den Haag, maar overigens ook Antwerpen... verstoken blijft van een dagelijkse, frequente, normale... Benelux-trein uh, tussen nou ja, de Randstad, of dit deel van de Randstad en België. Gaat u met de trein, meneer Van Huitzen? Ja, wij gaan met de trein. Uh, en wat want... houdt dat dan in? Nou ja, goed, wij, wat wij dus doen is, uh, we moeten dan naar Rotterdam. Dan ja. stappen we over uh, om dan niet al te veel tijd te verliezen op de Thalys naar, uh, naar Antwerpen. Maar als je kijkt naar de arbeidsmarkt... ...toerisme, de economische belangen van de stad Antwerpen en de stad Den Haag. Beide ook internationale steden. Den Haag heeft Europese VN-instellingen. En ik, ik moet u zeggen, ik heb de afgelopen maanden ongelooflijk veel kritiek gehoord... ...van juist ook internationale instellingen die hier in de stad gevestigd zijn. Zo'n beetje 9% van de Haagse bevolking. Die zeggen, hoe komen wij nog in Brussel? Ja, ja dat is... Eigenlijk te zot voor woorden. Voor ja, dat stad. is het ook. Ja. Nou ja, dus wij, um, uh, wij hebben dus nu een klein slagje, maar niet meer dan dat binnengehaald. Maar wat wij willen is dus een permanente lijn, een, de oude Benelux-trein, retour. En als de NS dat niet regelt, dan gaan we dat met commerciële partijen regelen. Is, is het dat is... makkelijk te regelen, denkt u? Nou, makkelijk niet natuurlijk, uh, want daar is weer heel veel voor nodig. Mm. Maar uh, de stad Den Haag is met een marktverkenning en uiteraard met steun van alle steden langs de lijn. Uh, dus dat betekent Dort, uh, Mechelen, Antwerpen, trouwens de Brusselaars... Ook een regeringscentrum, per slotverrekening, heeft daar ook belangen bij. en uh, nou, We zullen die druk uh, blijven opvoeren. En die druk heeft dan al wel tot iets geleid. Namelijk dat we dan wel nu tijdelijk een oplossing krijgen. Ja. Nou, wij wachten met u af en wij sturen Joris van de Kerk of met u mee. Richting Antwerpen. Oh, dat is Dink heel dat goed? Ja. ja. Horen we later van u of van Joris, dank u wel. Dank u wel. Burgemeester Josias van Aertsen van Den Haag gaat ja. dus naar Antwerpen. Moet hij uh, wel eerst klaar zijn in Rotterdam, Joris van der Kerkhof. In Charloes, op de scholengemeenschap Calvijn. Want die hoort vandaag of misschien wel een excellent predicaat aan de deur wordt genageld. Het um, gaat om huiswerk, Joris, uh, want dat kunnen ze daar zo fijn doen in school. Excellent doen, vinden de leerlingen dat ook allemaal zo excellent nou, ze zijn het in alle stilte aan het doen. Twee klassen eh, die nu eh, onder leiding van de, de directeur... die dan bij dat begeleider ook nog aanwezig is... Eh, hier in stilte hun huiswerk aan het maken zijn. En ik stoor nu zo te zien. Want ze kijken allemaal op. En jij houdt je hoofd de andere kant op. Dus ga ik je toch maar een vraag stellen. Wat ben je aan het doen? Moet je je hoofd even de andere kant op draaien. Wat ben je aan het doen? Leren. Ja, wat ben je aan het leren? Oh. <lacht> Nou, dat is interessant wat je dan aan het leren bent. Je was net eh, met je vingers bezig aan het tellen en aan het doen... maar je bent iets anders vaak voorkomen. Het is wiskunde. Nee? Nederlands. Is het toch Nederlands? Oké, okay, lustrum. Wat betekent lustrum? Tijdperk, periode van vijf jaar. Impact. Uitwerking, effect, gevolg. Nou, lees je het voor. Realiseer je. Wat betekent dat? Besef je. Impulsaankoop. Plotseling dingen kopen die je niet nodig hebt. Frequent? Vaak, voorkomend regelmatig. Doe je nou frequent aan impuls aankopen? Jijzelf? Soms. <laughs> Waarom vind je deze school leuk? Um. Oh. Handen voor het hoofd, even aan de nagels zitten, even nadenken... Gewoon. <laughs> gewoon, dat is een modern woord. Gewoon, gewoon, gewoon. Dat werd eerder in de uitzending ook al gezegd. Als het maar een gewone school, een gewoon goede school kan zijn. De directeur, u bent een gewoon goede school. Waarom wilt u dan excellent genoemd worden? Wij vinden het een eer als we excellent genoemd zouden worden. En, en vooral een eer ook voor alle mensen die hier werken... alle leerlingen die hier op school zitten als school in Rotterdam-Charlo's dat je dan toch hele goede resultaten haalt met de leerlingen die hier op school zitten. 400 leerlingen, vmbo, van allerlei uh, soorten. En waar u zich mee profileert is dat het huiswerk hier op school gemaakt wordt. Ja, wij profileren ons als uh, thuiswerkvrije school. Dat betekent dat de kinderen echt al het huiswerk op school kunnen doen. En uh, dat is ons, uh, ons handelsmerk. Ja, dan gaan we nog even terug. We doen er nog eentje. Ik pak, hem, ja, ik pak hem gewoon weer af. Ja, je bent goed aan het leren. Koffiedik kijken. Wauw, wat was het ook weer. Nou, lees hem dan maar voor. De, de toekomst, onderste is het. De toekomst voorspellen, niets is zeker. Nou, in de loop van vandaag horen ze of dat ze excellent zijn geworden. Maar vooralsnog is dat koffiedik kijken. Joris van der Kerkhof. Blijf nog even in die huiswerkklas, Joris. Ja, fijn. Dat het ze leuk vinden. Ja. Oh. Ja, bedankt, hè. Hij gaat dus later door ja, naar Antwerpen. Hè. Dus je hoort hem nog later op deze zender. Het is uh, bijna half tien. Nog even naar een opmerkelijk verhaal over technisch dienstverlener um, Ja, Ze waren er zo trots op. Ruim een half jaar geleden haalt het bedrijf de grootste opdracht ooit binnen. Alle technische voorzieningen voor de bouw van een groot pretpark in Polen. 680 miljoen euro moest dat opleveren. Maar nu vermoedt Intek fraude. Is het 100 miljoen euro kwijt en stelt het de publicatie van de jaar cijfers uit. Bovendien deelt het aandeel momenteel. Bijna 40 procent vanochtend kort na opening van de beurs. Bij onze economieredacteur Merel Stikke-Loren. Merel, wat was dat voor project? Het was een heel groot uh, project. Een, een, 25 attracties moesten er komen. 240 hectare daar in podenvlak bij Warschau. Uh, acht banen, water, Parken, nou ja, noem het maar op. Het zou een heel mooi uh, pretpark worden. En Imtech zou daar heel veel voor zijn rekening nemen. Het zou uh, verantwoordelijk zijn voor de bouw van al die uh, attracties. Uh, alle technische zaken op, uh, ja, verder op regelen. Eigenlijk energieopwekking, energiedistributie, klimaat, beveiliging, ICT. Noem het maar op. Mm -hmm. Dus ja, een hele grote opdracht. De grootste opdracht, inderdaad, voor hun. Ja, dat is in je eigen vingers snijden. Hoe kwam Imtechter erachter dat dit een kat in de zak was? Nou, heel simpel, ze zouden geld betaald krijgen voor uh, de dingen die ze al uitgevoerd uh, uh, hadden. Maar dat geld kregen ze dus niet op hun rekening gestort. Luister maar wat de topman René Van der Brugge daarover zegt. Voor al het werk wat we tot nu toe gedaan hebben bij een aantal projecten in Polen nog geen betaling hebben ontvangen. We ook niet verwachten dat dat op korte termijn gaat gebeuren... omdat onze klant de financiering niet op orde heeft. En dat betekent dat wij ons genoodzaakt voelen om op, op dit moment... de 100 miljoen zoals wij die kennen, om die af te boeken. Ja, dus ze hebben 100 miljoen euro aan kosten gemaakt... En dat krijgen ze dus sowieso niet meer terug. De kans bestaat namelijk dat het hele project zelfs niet meer Oei. doorgaat. Ja, um, um, dus dan zouden ze dus 100 miljoen euro verlies moeten nemen. Hoe moet dat dan verder? Want als het om zulke grote bedragen gaat, misschien wordt het nog wel meer. Imtech heeft onlangs nog mensen ontslagen, toch? Ja, inderdaad, 900 mensen, voornamelijk in de, in de Benelux. In oktober hebben ze dat bekendgemaakt. Um, dus ja, er is wel wat aan het rommelen. Veel verhalen over Imtech de laatste tijd in de perscritische analisten Um, en ook... Um, uh, hebben ze nog ruzie met een voormalig directeur... die aanspraak maakt op een, op een winstuitkering. Uh, dus ja, dat is allemaal geen goed nieuws voor het bedrijf. Het zit nu ook met de banken in overleg... want ze hebben afspraken met de banken geschonden. De jaarcijfers zouden ze morgen publiceren. Dat wordt uitgesteld. Dus dat is wel heel zuur. En ook voor topman René van der Brugge, die in april met pensioen zou gaan... heeft tien jaar daar aan de top gestaan. En over het algemeen toch vrij positieve pers gehad. Maar uh, nu gaat het dus uh, niet best. Ze zeggen overigens dat ze gewoon genoeg geld hebben in kassen... Okay. Dat het, uh, um, dat het verder allemaal wel goed komt. Maar nou ja, beleggers die, uh, um, ja, die zijn er ook voor bepaald niet blij mee. Vandaag dus, vanochtend al, alleen al 600 miljoen euro aan beurswaarde verdampt. Ze waren gis, eh, vrijdag nog 1,8 miljard waard en nu nog maar 1,2 miljard. Dus dat ja. is wel heel fors. Het oordeel van de beleggers dus. Een daling van het aandeel met bijna 40 procent. Merel Stikkeloren over Imtech en de fraude in Polen. U kunt er meer over lezen op onze website. Stop Imtech, 100 miljoen door fraude. Dat is de kop. Klik er maar op op nws.nl. .no. Alweer half tien geweest, einde van dit NOS Radio 1-journaal. De KRO neemt het over. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Goedemorgen, Marcel. Wat ga je doen? Oorsmeer, Kind. Ja, ja, ja, ja en we hebben het er net over gehad. De zorgautoriteit ja. die wil dat de verzekeraars... de declaraties van ziekenhuizen beter gaan uh, controleren. Meer dan duizend euro, hè? Uh, meer dan het? duizend euro. Roger van Bokstel, de topman van Menses, reageert zometeen. En in Duitsland uh, is een nieuwe literaire hit verschenen. Er is wieder daar. Dat is een satire over Hitler die niet dood is... maar in het hedendaagse Berlijn uit een coma is geraakt. En dan doet het daar kennelijk goed. Gezellig. Zometeen bij de KNGO. In Goedemorgen Nederland eerst nu het nieuws. 1 over half tien alweer hier is door op Radio 1, het nos journaal. De president van de Hoge Raad der Nederlanden, Geert Korstens, steunt het protest van rechters tegen de hoge werkdruk. Dat doet hij in een open brief in NRC Next. Korstens is bang dat er ongelukken gaan gebeuren als het probleem van de werkdruk niet snel wordt opgelost. Uit onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit blijkt dat zeven verzekeraars declaraties laat en niet diepgaand genoeg controleren. Volgens de zorgautoriteit zijn de verzekeraars te traag met het invoeren van goede controles. De NZA dreigt boetes op te leggen als de verzekeraars dit jaar geen verbetering laten zien. Zometeen meer hierover met Mensis Topman van Boksel dus bij Sven Kokkeman.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 Voor die proef zijn 11 intercities uitgerust met infraroodsensoren. En die houden bij hoeveel passagiers een trein binnengaan en verlaten. Dat zijn de hoogpunten van het nieuws. anw verkeersinformatie. De files van de, de ochtendspits lossen nu razendsnel op. In totaal staat er nog 35 kilometer file. Op de A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd. Tussen knopen en Plein en Moordrecht nog 7 kilometer stilstaan. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht nog 5 kilometer bij Amersfoort. Dit is Radio 1. Cairo. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Zorgverzekeraars moeten de ziekenhuisrekeningen beter controleren. Gaswinning in Groningen moet aan banden worden gelegd, vindt de Partij van de Arbeid. Een satirisch boek over Hitler is een groot succes in Duitsland. En het ochtendtumeur van Hans Böhm. Het is 3,5 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Utrecht. Waar bouwers door de crisis gedwongen worden tot creativiteit. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio. en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl .no. Zeven zorgverzekeraars moeten de rekeningen van ziekenhuizen beter gaan controleren. Dat laat de Nederlandse zorgautoriteit vandaag in een brief aan de sector weten. De toezichthouder wil dat te hoge zorgrekeningen worden aangepakt door diezelfde verzekeraars. Doen ze dat niet, dan volgen er boetes. Roger van Bokstel is voorzitter van de raad van bestuur van Mensis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoort u bij die zeven? Waarom niet? Omdat wij uh, in het afgelopen jaar uh, heel erg ons been hebben bijgetrokken... en nog scherper zijn gaan controleren op alle nota's. Maar uh, ik denk dat het, het signaal is, is goed, hè, dat, dat, dat ook tegen ons gezet wordt, zit er bovenop. Ik, ik probeer alleen wel voor, voor iedere luisteraar duidelijk te maken... wij krijgen natuurlijk als zorgverzekeraars ieder jaar honderdduizenden rekeningen... Ja. Um, uh, die moet je controleren. Ja. Het beste, de beste controleur is de klant zelf. Um, wij, hebben, wij hebben de mogelijkheid dat mensen ook digitaal hè, al hun rekeningen kunnen zien. Heel vaak zien mensen hun rekening niet meer. Nee. Uh, dat, dat moet iedereen gaan doen. Iedere zorgverzeker is dat nu aan het inregelen: dat je al je nota's kunt gaan zien. Maar wie doet dat nou, meneer Van Bokstel? Ja, nou ja, dat Als u doet... toch al betaalt? Ja, nee, nee, nee. Maar er zijn gelukkig steeds meer mensen die ook echt zeggen: Ik kijk. Naar nou, wat er uh, in rekening gebracht is voor mijn behandeling. Want dat zijn bij ons de allerbeste informanten. En ja. de klanten zelf. Als er oorsmeer wordt verwijderd en iemand krijgt een declaratie van 1000 euro of iets meer zelfs. Ja. Gaat dat bij u opvallen in het systeem dan? Ja, absoluut. Wij zijn natuurlijk maatregelen aan het treffen om ook echt dat eruit te halen. Ja. Uh, het lastige is dat we een, een, een ja, systeem hebben gecreëerd. van uh, dokters die kunnen bepaalde behandelingen in rekening brengen. en dat valt allemaal in soort algemene termen. Ja. Uh, en dan moet je dus echt eronder gaan kijken wat er nou precies gebeurt. Ja. Nou, dat doen wij zelf. Nogmaals, het allerbeste is als ook de klanten meekijken. Als ze dus hun nota's ook bekijken uh, bij ons in een digitaal systeem. Dan, dan, dan trekken ze ook echt aan de bel. Dat gebeurt gelukkig steeds meer. Ja, oorsmeer verwijderen, duizend euro, dat komt u dus niet voor, zegt u? Nou, ik zeg niet dat niks voorkomt, alles komt... Maar, maar wat ik... doet u dan als u zo'n rekening ziet? Gaat nou, u hem dan u... wel of niet betalen? Jawel, nee, maar u moet dat zo voorstellen. Wij hebben mensen die contracteren zorg... En die kijken dan vervolgens uh, in het eind van het jaar naar al die nota's die binnenkomen. Ja. En die, die gaan dan kijken welke springen eruit. Ja. En zo wordt er gecontroleerd. Maar de vraag was, wat doet u met zo'n nota? Nou, als wij de, de aanleiding krijgen, nemen wij onmiddellijk contact op met het ziekenhuis. Dan gaan wij dus ook checken wat is hier precies gebeurd. En als blijkt dat, uh, dat die behandeling niet op die manier heeft plaatsgevonden, dan vorderen wij dat geld terug. Juist met andere woorden, dan uh, zegt u tegen het ziekenhuis hier met die centen en ja. dan geeft u dat ook weer terug aan de consument, neem ja. ik aan. Ja, de absoluut. patiënt in dit ja, geval. Natuurlijk. Uiteindelijk ja, Uiteindelijk leidt dat ook tot je premiebeleid. Ja. Bij er gaat, wat erin komt, gaat er ook uit. En andersom. Ja. We hoeven geen grote uh, winst te maken, dus het is een coöperatie. Ja. En... Maar goed, het, het, het, het wekt toch op zijn minst wel verbazing uh, dat klaarblijkelijk dit nog voorkomt, aangezien u en uw collega's altijd zeggen wij willen zo goedkoop mogelijk zorg inkopen. Ja. Want dan zijn die premies ook niet onnodig hoog. Nee. En die premies stijgen en stijgen, net zoals de kosten van de gezondheidszorg. Dus waarom is dit niet eerder goed geregeld? Ja, nou, het is een goede vraag. Dank u. Het is ingewikkeld hoe behandelingen omschreven zijn. Uh, dat, dat noemden ze dan de DBC's, de diagnose behandelcombinatie ja. Nu hebben we weer een nieuw systeem, de DOTS. Dat zijn DBC's op weg naar de toekomst. En het zijn allemaal functioneel omschreven behandelingen. En, en daar wordt dan op geregistreerd. En wij moeten dan iedere keer weer controleren of uh, die behandeling ook precies is... Conform wat, uh, wat de indicatie was. Ja, ja, dat is een ingewikkeld project. En nogmaals... Maar waarom is het zo ingewikkeld gemaakt dan? Ja, dat is, ja dat, omdat wij echt inzicht wilden hebben in de kosten van de zorg. Ik ja. zeg u ook, we hebben er ook veel op uh, inverdiend. Want. Uh... Uh, wij, wij weten gewoon wat uh, bijvoorbeeld een gemiddelde heupoperatie mag kosten in Nederland. Ja. Dus als een ziekenhuis dan een, een, een, een aanbod doet wat 2.000, 3.000 euro hoger is... dan zeggen we ook ja, dat kan niet waar zijn, want wij weten wat het ongeveer mag kosten. Maar waarom is het zo ingewikkeld om een lijstje te maken van bepaalde ingrepen... en wat die zo gemiddeld kosten? Nou, dat heeft heel lang geduurd, omdat we dat in het begin gewoon echt niet wisten. Omdat ook de toerekening van kosten in een ziekenhuis... ...per ziekenhuis vaak verschilde. Soms zat in een liesbreukoperatie... ...ook de kosten van de spoedeisende hulp... ...of de kosten van het laboratorium. Uh, de, en dat verschilde echt... ...per ziekenhuis. Dat heeft een paar jaar geduurd... ...voordat we echt goed inzicht kregen... ...in wat mag iets kosten. Ja. En uh, ik ben het onmiddellijk met u eens... ...dat is een, een, een long way to temporary... ...maar we zitten er wel bovenop... ...en het feit dat er nu zeven zijn aangesproken... Uh, ja, ...mag een aansporing zijn... ...om te zorgen, duik er nog meer bovenop. Ja. Want ook wij snappen... dat de premie betalen, natuurlijk zegt... ja, ik wil niet betalen voor excessen. Waar ligt Temporary? Ja, een heel eind weg. En voorbij de horizon zeggen sommigen wel ja. eens. Goed. Een uh, ander voorbeeld uh, dat ook in de volkskant wordt genoemd... is het verwijderen van een moedervlek. Dat kost ja. een, een arts 80 euro. Ja. ja Declaratie kijk, 600. Ja, nou ja, kijk, dat, daar kun je sowieso al van zeggen... dat er een, een aantal behandelingen is wat niet uh, per se in het ziekenhuis hoeft... maar wat ook bij de huisarts kan. Ja. Dus daar zijn we ook met ons inkoopbeleid... heel erg op aan het sturen van wat in de, wat in, dat heet dan de eerste lijn... wat bij de huisarts kan. Laat dat ook daar plaatsvinden... en niet ja. allemaal meteen in het ziekenhuis. Want ja. dat is vaak vele malen goedkoper. Uh, maar moet iets dan uiteindelijk toch in het ziekenhuis... ja, dan gaat het er ook om. Uh, wordt er niet opgewaardeerd. Hè. Dan zeggen ze... Ja, het, was een, het was een ingewikkelde, gecompliceerde moedervlek... terwijl het misschien maar een hele eenvoudige was. Ja. Ja, ja, dan ja, hoe is, controleer je dat allemaal? Dat kun je nou ja, niet dat, allemaal doen? Ook dat... Is is weer terug naar de klant, ja. uh, mee laten kijken, uh, okay. ziet hij de rekening en zegt hij, ja, nou, dat is nooit gezegd, hij heeft mij nooit verteld dat het gecompliceerd was, ja. dat is juist eenvoudig. Ja. ja, dan kunnen wij er weer achteraan. Dan zeggen we, hier is te veel betaald, Vorder, vorderen we weer terug. Tussen u zegt dus, uh, wat de zorgautoriteit nu zegt, dat is eigenlijk een hele goede zaak. Ja. Uh, en, maar u roept ook ons, de patiënten op, om de rekeningen extra te controleren, zodat we u een handje kunnen helpen. Ja. En Absoluut. dat is dan ook weer in ons belang, want dan gaan die premies niet onnodig ja, omhoog. als mensen bij ons automatisch... Uh... Verwerking van de nota's in, in mijnmens.nl doen, dan krijgen ze alles te zien. Ja. En dan kunnen ze er ook op aanslaan. Juist, goed. Uh, en dan belooft u dat u alles gaat doen om die zorg te verbeteren. En dan gaan premie. wij ook acteren. Dat kan ook niet anders. Exact. Goed, uh, dan nog een ander punt, is dat uh, een deel van de huisartsen in actie komt uh, tegen dat elektronisch patiëntendossier. Bij mijn weten waren de zorgverzekeraars daar helemaal niet zo tegen, tegen dat EPD. Nee, de landelijke huisartsvereniging ook niet. Nou, die zijn nog in overleg, hè? Die, zijn er in, maar die, die hebben wel zich gecommisteerd. Uh, en dat geldt ook voor uh, de apothekers. Er is een kleine groep die, die bezwaar maakt. Ja. Um, ik vind dat je altijd goed naar alle bezwaren moet luisteren. Ja. Het gaat ook niet meer om een landelijk patiëntendossier in één grote databank. Nee, maar toch zegt deze vereniging van <tie> praktijkhoudende huisartsen... in een bodemprocedure tegen de staat... dit moeten we niet doen, want het raakt het beroepsgeheim dat artsen hebben... en bovendien zijn die patiëntengegevens niet veilig. Nou ja, kijk, ik vind het ingewikkeld. De patiëntgegevens zijn ook nu niet altijd veilig. Als je een ziekenhuis binnenloopt en dan kun je vaak zo de status uit de karretjes halen. Ja. Dat wordt wel eens vergeten. Je krijgt nooit iets wat 100% sluit. Maar ik vind wel dat je alles moet doen om het zo, zo maximaal mogelijk te beveiligen. Ja. Daar is de afgelopen jaren heel veel energie in gestopt om dat zo goed mogelijk te doen. Decentraal, dus dicht bij de... Uh, in, in regio's en niet meer alles in een centrale databank. Ja. Um, ja, je moet goed beveiligen tegen hackers, je moet af uh, van alles Daar doen. ligt het probleem. Maar goed, maar die discussie huisartsen. gaan we niet helemaal opnieuw voeren. Maar u zegt, uh, uh, een deel van die huisartsen, dat, die, uh, dat nu dus een bodemprocedure tegen de staat begint. U zegt, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Laat dat patiëntendossier naar nou maar ja, gewoon komen. Is dat in de landen om ons heen, in, in Denemarken bijvoorbeeld, functioneert er al heel lang een, gewoon een geautomatiseerd patiëntendossier. Ja, dus? Waar de mensen ook echt van zeggen. Ja. Nou, ik ben heel blij, want als ik nu bij een dokter kom, dan kan ik meteen zien welke medicijnen ik gebruik. Ja. Als ik een spoedopname heb uh, op de acute zorg. Ja. Dus? Uh, dus ja, er zitten ook enorme voordelen aan. Dus? Dus ik zou zeggen: het is goed dat mensen vragen om zorgvuldigheid, maar niet de deur dichtgooien. Want we lopen gewoon inmiddels op dit punt. Nou ja, achter uh, op, op een paar landen om ons heen. Slotvraag: Hebt u zelf wel eens te veel betaald voor een uh, medische ingreep, eigenlijk? Plek achteraf. Nee, het is mij nog niet overkomen. En, en ik ben toch wel een met enige regelmaat ook wel uh, ergens uh, te vinden geweest. Maar uh, je moet goed controleren. José van Boksel, topman van uh, Mensis. Ik dank u zeer. Graag gedaan, meneer Sprogramma. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Een Amerikaan wilde zijn hond laten afmaken omdat hij dacht dat de hond homoseksueel was. Het baasje wilde geen homo hond en bracht hem voor een spuitje naar het asiel. Komt homoseksualiteit eigenlijk voor bij honden? Kees Moeliker is conservator bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en kent hopelijk het antwoord. Ja, dat komt uh, vaker voor. Uh, sterker nog, in het uh, hele dierenrijk is uh, homoseksueel gedrag eigenlijk net zo algemeen als bij mensen. Het hangt er een beetje af van over welke diergroep je praat. Maar 1 op de 10, 1 op de 20 is een uh, vrij normale statistiek. En bij honden komt er natuurlijk ook nog wat anders bij kijken. Dat zijn vrij speelse dieren. Dat was ook in dit geval van deze arme hond natuurlijk uh, het geval. Die was een beetje aan het spelen en dolle met een soortgenoot. En dan hebben ze maar heel weinig uh, prikkels nodig om tot seks over te gaan. Ja, dat is mij ook wel overkomen op straat... dat er ineens een hond tegen mijn, tegen mijn uh, scheenbeen aan zat te rijden. En uh, dat, is ook helemaal, dat is ook helemaal niet erg. En dat, dat doen honden uh, aan de lopende band en heel vaak. Anders een antwoord van Kees Moelijker... van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hebt u ook een homo-hond of een andere vraag bij het nieuws? mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Utrecht. En daar is Jet Mok. Het gaat slecht in de bouw. 11% werkloosheid. En daarmee ligt de bouwsector ruim boven het landelijk gemiddelde. 27.000 fulltime banen gaan de komende jaren nog verloren. 50.000 banen zijn de afgelopen jaren al verdwenen. Uh, de woningbouw, uh, 20% minder opdrachten. Het gaat slecht. En het is slecht nieuws op slecht nieuws op slecht nieuws. Dus op de internationale bouwbeurs verwacht je een hoop sippen gezicht. Een hoop treurige mensen. Maar uh, Jacques van den Broek, als ik naar u kijk... Dan valt het wel mee volgens mij? Ja, het valt wel mee. Het gaat bij ons uh, niet slecht. Uh, het gaat goed, het kan altijd beter. Maar wij hebben de afgelopen jaren, ondanks de crisis, to toch nog mooie, uh, mooie jaren gehad. En we hebben mooie ontwikkelingen laten zien. En Cherk uh, uh, van Op Zeeland, van uh, installatiebedrijf, installateursbedrijf uh, Den Doorn. Uh, gaat het bij u ook uh, beter dan verwacht en beter dan ook uh, in de rest van de bouwsector? Nou, ondanks de crisis beter dan vooraf zal ik niet zeggen, maar, maar we hebben in ieder geval een aantal mooie jaren achter de rug en, en feitelijk zijn we nog steeds groeiende. En hoe komt het dat een bedrijf nog steeds kan groeien uh, in een crisis? Wat, wat doen jullie anders dan andere bouwbedrijven? Um, um, heel erg goed uh, luisteren naar de klantwens. Uh, feitelijk is, is dat vergeten we in de bouw wel eens, van oud zijn we nu al traditioneel, maar waar gaat het uiteindelijk om? We bouwen voor klanten en die klantwens moet centraal staan. En, daar moet je... en de klant die werd af en toe nog een beetje vergeten voor de crisis? Ik heb wel eens de indruk dat wij met z'n allen die klant wel eens verraten. Ja, het, een het was een echte verkopersmarkt en dat is natuurlijk op dit moment volledig anders. En uh, luisteren naar de klant, dat, dat klinkt uh, logisch, uh, Jacques van den Broek van Herketon. Uh, kunt u uitleggen hoe u dat dan in de praktijk uh, doet? Normaal is het zo dat als je een traject start, uh, uh, dan krijg je een aanbesteding... Eh, er worden een aantal bouwers op uitgenodigd. En maken daar een prijs op. Degene die de beste prijs heeft, die mag het bouwen. Of degene die de meeste fouten maakt, zo zeggen wij het maar. Daarom zeggen wij altijd, joh, als de klant eh, het graag wil. En hij wil ons het vertrouwen geven. En we kunnen met een totaal team als eh, installatiebouwer. Eh, als gevelbouwer, Maar ook wij als Hercuton. Eh... Want u, bent de, uh, constructie. Uh, u maakt constructies van de gebouwen dan? Ja, wij leveren en monteren eh, bedrijfsgebouwen, eh, kantoren eh, in beton. En u werkt dan samen met de gevelbouwer, met de installatiemensen... om een heel gebouw in één keer hè, met, met betere samenwerking... u bent misschien wel beter ingespeeld op deze partijen? Ja, dat doen wij altijd gezamenlijk, vooraf. Want vooraf kan je slimmer zijn. Dus we proberen wel de, uh, de installateur en de gevelbouwer... Er vanaf het begin bij te betrekken. Omdat je in het later traject bij een aanbesteding... Dan, ja, dan gaat het om de laatste paar procent. Maar wij denken om de klant centraal te stellen. En als hij ons het juiste vertrouwen kan geven dat wij vooraf, in het voortraject, met de juiste beslissingen, de juiste keuzes... meer geld kunnen besparen dan achteraf de laatste korting te bedingen. En is dat dan winst voor u of winst voor de klant? Dat is altijd winst voor de klant. Uh, die... En voor u, want u doet het goed, ondanks de crisis. Wij doen het, uh, ondanks de crisis, zeer goed, ja. Um, ja, het gaat dus goed, ook met uh, Door, het installatiebedrijf. Wat um, is het dan uh, dat u beter doet en wat zijn dan vooral de tips die u heeft voor andere bouwbedrijven? Um, um, heel veel tips voor andere bouwbedrijven heb ik, heb ik niet voor andere installatiebedrijven. Uh, het grote verhaal is wel, we moeten echt met z'n allen slim vanaf het begin zijn. Um, um, um, voor een klant, uh, na een aanbe traditionele aanbestedingstraject uh, zit je vaak uh, op prijs te kijken. En dan zit je plus min 5% ten opzichte van de budgetten. Maar er is niemand die zich afvraagt dat die prijs wel eens 20 of 30% lager had kunnen zijn. Als je in het begin de juiste keuzes had gemaakt met elkaar. En dat zouden andere bouwbedrijven dan eigenlijk ook moeten doen. En misschien komt het dan nog wel goed met die bouwsector. Wie zal het zeggen? Hartelijk bedankt. Dank wel. Bijdrage Dankjewel. was dat vanuit Utrecht van Jet Mog. <middels> Straks, satirisch boek over Hitler is een groot succes in Duitsland. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2000. Let there be life. Let there be life. Let there be The Sims. Ja, deze dag in 2000 kwam het computerspel The Sims op de markt. Het zou de best verkochte game ever worden. Ook gameonderzoeker en gamejournalist David Nieborg... die speelde het reality-spel. Het leuke is dat je... Uh, uh alles kan bouwen wat je wil. En dan krijg je je eerste, je eerste sim, je eerste uh, karakter. En dan is de vraag nou ja, wat, wat ga je nu doen? Uh, ga je trouwen en ga je dan? Ik vind het dan leuk om de, die grenzen op te zoeken. Dus kan je als man met een man trouwen? Of kan je als vrouw met een vrouw trouwen? Uh, hoeveel geld kan je zo snel mogelijk uh, uh, binnenhaken was destijd, uh, waren Het was destijds, waren er vooral games die heel goed op mannen gericht waren. Uh, wetenschappers noemen dat. Militaire masculiniteiten, zombies en, en uh, grote gevechten. En opeens was, opeens was daar de Sims. En het mooie verhaal daarachter is dat de maker, Will Wright, die heeft ook Sim City gemaakt, uh, jarenlang met het idee heeft rondgelopen. En hij mocht het spel niet maken van, uh, daar, van de uitgever destijds. EA. En toen hebben ze het toch gedaan en toen werd het een onwaarschijnlijke uh, hit. Een jury van deskundigen koos, dat zie je hier, het spel The Sims tot winnaar. Maar ook de kinderjury, zeg maar de echte deskundigen, vond The Sims de leukste en beste erom. Destijds ging ik veel naar gamebeurzen, waar veel marketing gedaan wordt voor dit spel. En dan waren het nou ja, allemaal mannen, gameontwikkelaars. 80-90% nog steeds zijn dat mannen, allemaal met heel veel beharing op hun gezicht. En dan kwam je bij de stand van, van Electronic Arts. En daar zaten de sims, en dat waren, grotendeels zaten die vrouwelijke producenten. Uh, en ik denk dat dat heel goed is geweest, ook voor de industrie in deze tijd. Want waarom zouden alleen mannen uh, games moeten maken? Hmm. En wat nog fascinerender was aan de sims, dat meteen uh, onderzoekers ermee aan de haal gingen. Ook omdat het zo succesvol was, omdat het zo nieuw was. En er zitten een aantal regels ingebakken in de sims, uh, die wel een beetje de visie van de makers... En een van die dingen is bijvoorbeeld dat het echt een heel erg, je kan het een soort kapitalistische lezing van de Sims geven. Uh, uiteindelijk ben je succesvol als je rijk bent in, in de Sims. Of dat, dat kan je zeker zo lezen. Deze gezellige huiskamer vol opgeschoten pubers presteert Electronic Arts Nightlife. De nieuwste expansion pack voor de Sims 2. een wel beroemd verhaal van mensen die hun Sims, uh, gingen ze huizen bouwen en dan planten ze hun Sim in een kamer zonder deuren. En dan gaat die sim dus langzaam dood. En, en dat is typisch iets voor dat spel. Dat mensen gingen experimenteren van ja, wat kan wel en wat kan niet. En, en sommige mensen waren heel sadistisch uh, met hun sims. Het heeft absoluut de gamewereld heel erg veranderd. David Nieborg, gamejournalist over het computerspel The sims, kwam deze dag in 2000 op de markt. Butterfly.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 My Mouth now, child. <laughs> up It all. Van het album We Sing, We Dance, We Steal Things. Butterfly van Jason Brass. Het is 6 minuten voor tien. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Duitsland, dames en heren, heeft een nieuwe literaire hit. Er is wieder da, een satire over Hitler die niet dood is... maar in het hedendaagse Berlijn uit een coma ontwaakt. Het boek is een groot succes. Er zijn al meer dan 400.000 van verkocht. Rob Savelberg, correspondent in Berlijn. Goedemorgen. Wat is dat voor een uh, satire? Ja, het is dus een uh, verhaal over uh, Hitler die uh, al nu in het uh, huidige Duitsland... wat wordt geregeerd door een uh, kinderloze vrouw, Angela Merkel... en waar uh, de grootste minderheid uit Turkije komt. Ja, dat is het uh, Duitsland waar uh, Hitler weer wakker wordt op een bankje in de Wilhelmstraße in uh, Berlijn... zonder Führerbunker, zonder Rijkskanselier, en zonder zijn... Uh, helpers uh, als uh, Martin Bormann en uh, uh, Geuring bijvoorbeeld. En al die andere engheids. Hoe reageert uh, de Führer zeg maar zeggen, op het uh, moderne Duitsland? Ja, hij vindt het maar niks. Ik bedoel, hij ziet overal graffiti op de, op de muren. En graffiti, die vindt hij, die vindt hij lelijk. En uh, hij snapt ook niet dat er geen politieke boodschappen in, uh, in zitten. Anderzijds bijvoorbeeld ook dat allerlei jongeren maar een beetje voor zich uit uh, zitten achter de computer. Uh, of ook allemaal weinig nut. Hij snapt niet dat de Hitlerjugend uh, er niet meer is. En uh, ja, Duitsland heeft weer wat orde nodig. En uh, ja, dat is, dat is zijn geval. Ja, waarom is dit zo'n enorme hit geworden? Want alles wat met de Tweede Wereldoorlog in, in het algemene... Met niet erin het bijzonder te maken heeft ligt in Duitsland natuurlijk nog altijd zeer gevoelig. Ja dat klopt, maar uh, dat zijn meestal in het uh, documentaires en uh, toch wat zwaarmoedige programma's. Dit is dus een zeer uh, luchtig verhaal. Het gaat om uh, fictie, het gaat om het huidige Duitsland. En uh, het is daarnaast ook uh, zeer goed geschreven. Maar je ziet eigenlijk dat uh, ja, als het gaat om satire, ik heb ook met een hoop uh, mensen gesproken. Het is nu 80 jaar geleden dat uh, Hitler uh, aan de macht kwam in Duitsland. Ja, dat vinden ze toch erg moeilijk. Uh, ik vroeg uh, aan, aan politici en aan, aan andere personen uh, of je om Hitler mag, mag lachen. En dat uh, vinden ze in een land ja, waar toch ook de holocaust is, uh, vandaan komt ja, toch, toch, toch wat, wat moeilijk. Ja, het blijft niet alleen bij die, dat satirische boek, maar hij krijgt ook airplay, zal ik maar zeggen, op YouTube, een televisieprogramma waarin hij opmerking maakt over neonaties, al dat soort dingen. Ja, dan praat je dus over wat in het, uh, in het boek is uh, wie er da uh, ja. gebeurt. En, ja. uh, Hitler heeft gewoon nog zijn oude uniform aan en ook nog het taalgebruik uit 1933, wat hij natuurlijk ook uh, uit mijn kant, zeg maar, uh, had. En, uh, met het oude taalgebruik en dat, dat uniform en dat rare snorretje en die scheiding, ja, denken eerst mensen dat het een soort uh, gek is of een soort toeristische verschijning die geld wil hebben voor zo'n verschijning, maar um, het blijkt toch dat er uh, op de commerciële televisie mensen het fantastisch vinden uh, dat er nog zo'n persoon bestaat en die dan met zijn retoriek en met zijn uh, uiterlijk het huidige Duitsland een beetje op de korrel neemt. En dat, ja, ja. met YouTube en ook met de commerciële televisie uh, wordt dat opeens heel populair in het Bo huidige Duitsland. En wordt dit boek nu ook vervolgens omarmd door uh, allemaal Neonazi's? Nee, uh, nog niet. Uh, tenminste, dat is natuurlijk uh, moeilijk, want dat, dat, dat weet je niet precies, maar uh, onder meer uh, de neonaties van de uh, partij NPD in Duitsland, ja, dat vindt hij maar watjes, omdat die samenwerken met de democratie en subsidie krijgen van de democratie. Uh, hij hij, hij, hij uh, vindt dat inderdaad watjes en wordt dan ook op straat wordt hij afgetuigd door, uh, door neonaties. En hij zegt dan: ook, ja, ik ben een man, ik ga me niet uh, uh, verweren en zo. Dus je ziet eigenlijk uh, dat hij ook de, de huidige generatie uh, nationaalsocialisten op de korrel neemt. Juist, yes, met andere woorden, hij maakt de Engels van nu belachelijk. Ja, uh, uh, is dit nou een succesvol boek dat uh, ook over de grenzen zal worden geëxporteerd in uh, vertalingen bedoel ik dan? Ja, ik geloof dat er al uh, minstens 20 landen al vertaalrechten zijn uh, verkocht. Uh, ik, we praten nu over vierhonderdduizend uh, boeken al in Duitsland na uh, zeer korte tijd. En de softcover komt er nog aan. En ook in Nederland uh, wordt er een vertaling uh, verwacht. Rob Zavelberg over dit opmerkelijke boek. Eerst wie er daast. Satire over Hitler dus. Vanuit Berlijn, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, de Partij van de Arbeid... wil een onafhankelijk onderzoek naar gaswinning in Groningen. Na allemaal alarmerende geluiden. En het ochtendtumeur van Hans Beum krijgt u ook. Na het nieuws met Dorald Megens. Tot zo. KRO. Het gesprek is het einde. <grijg> Jammer. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Dan kom je tot...